Onvrede in de moderne maatschappij. Het gewone volk heeft over het algemeen weinig tot geen interesse in ingewikkelde politieke onderwerpen, wat ook mede door de dagelijkse sleur veroorzaakt wordt. Deze groep zijn hierdoor geen echte maatschappijhervormers. Hun drijfveren worden over het algemeen geschaagd door individueel onbehagen wat primair gericht is op de directe noden en kwalen van het dagelijkse leven en dat deze mensen zich hierbij achtergesteld of onrechtvaardig behandeld voelen. De ontevredenheid kan ook ontstaan door ergernis die zich in de hoofden van de mensen is, blijven opstapelen, over een specifiek onderwerp in de maatschappij.